10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Er komt een nieuw attractiepark in de Roermond. Virtueel met beeldscherm gedreven attracties. En Mladic getuigt tegen Karadzic. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Oekraïense premier Azarov heeft zijn ontslag ingediend. Dat deed hij tijdens een extra parlementszitting. Waarin wordt gepraat over de politieke crisis in het land. Correspondent David-Jan Godvoye. Na die zitting heeft premier Azarov gezegd dat hij zijn ontslag heeft aangeboden aan de president. En nu is de vraag natuurlijk of het geaccepteerd gaat worden. Maar het zat al aan te komen, dus ik denk dat Janukovic dat ontslag dan zal accepteren. Het is nog maar de vraag of de demonstranten in Oekraïne genoegen nemen met het ontslag van premier Azarov. Zij willen dat president Janukovic aftreedt en er nieuwe verkiezingen komen. In een menigte anti-regeringsdemonstranten in Bangkok heeft een man geschoten. Eén demonstrant raakte gewond en ook de schutter zelf liep verwondingen op. Het incident was bij het gebouw waar premier Shinawatra praat met de kiescommissie. Zij overleggen over de verkiezingen van komende zondag. Volgens de commissie is de situatie in Thailand niet stabiel genoeg voor verkiezingen. Meisjes tot 15 jaar krijgen voortaan nog maar twee prikken tegen baarmoederhalskanker. Tot nu toe kregen ze er drie. Volgens de RIVM blijkt uit onderzoek dat twee prikken net zo goed beschermen als drie. Meisjes jonger dan 15 reageren volgens de RIVM krachtiger op het vaccin dan oudere meisjes. Die krijgen nog steeds drie prikken. Het nieuwe vaccinatiebeleid tegen baarmoederhalskanker wordt meteen ingevoerd. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven moeten meer investeren... in de integratie van Roemenen en Bulgaren... adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nu Roemeense en Bulgaarse arbeiders hier zonder beperkingen aan het werk mogen... kunnen dezelfde problemen ontstaan als in het verleden... met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Volgens de Raad is het belangrijk dat nieuwkomers hier niet werkloos thuis komen te zitten. Ook deze mensen krijgen echt heel weinig zorg. Er wordt weinig in zich geïnvesteerd. Onderwijs is een probleem. En uh, het kan natuurlijk zijn dat op den duur deze mensen ook geen werk meer hebben. Acteur Hans Veerman is overleden. Op tv speelde hij rollen in Baantjer, Medisch Centrum West en Dossier Verhulst. En hij was ook te zien in speelfilms als Spetter, Flodders en De Lift. Hans Veerman was 80 jaar. En het weer nog. In het zuidwesten en westen wat regen. Vooral in het oosten en noordoosten zon wordt 5 graden. Morgen zonnig, stevige oostenwind en min 2 tot plus 3 graden.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 Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. In de reportageserie Denk aan Holland, die gaat over poëzie... vertelt uitgever Joost Nijssen dat hij verbaasd is... dat je überhaupt geld kan verdienen met dichten. Dat, dat is in feite natuurlijk net zo sensationeel... als dat een uh, schilder van miniatuurtjes in olieverf over zwaluwen... Uh, daarmee ook uh, zijn brood kan verdienen. Eerst nu het Joegoslavië-tribunaal. Radko Mladic, oud-leider van het Bosnisch-Servische leger... getuigt vandaag voor het Joegoslavië tribunaal in de zaak tegen Karadzic. Jeroen de Jager die volgt de zaak voor ons op Radio 1. Jeroen, ik begreep dat de zitting vrij snel geschorst is. Ja, na een uh, klein half uurtje is de zitting uh, geschorst... om een vrij opmerkelijke reden, namelijk dat uh, Radko Mladic zijn gebit niet in had... en zei dat hij uh, niet makkelijk kon praten daardoor... en of de mensen zijn gebit in zijn cel wilden gaan halen... zodat hij een verklaring kan voorlezen. Dus uh, nou, dat werd toegestaan door de, recht, uh, door de rechter. En dus zijn mensen nu zijn gebit aan het halen in de cel in en was er sprake van opzet, ja. denkt u? <lacht> Nou ja, dat zou je kunnen denken. Er werd uh, door Mladic toch wel uh, vrij snel theater gemaakt hoor, moet ik zeggen. Uh, hoe het uh, verliep vanochtend. Eerst kreeg de advocaat van Mladic, even kort het woord, Lukic. Uh, die zei, we hebben allerlei moties ingediend om te voorkomen dat Mladic moet getuigen. Vanwege zijn medische gezondheidstoestand kan hij dat niet. Hij heeft uh, een gebrekkig gebrekkige herinnering, haalt fictie, non-fictie door elkaar. Dat maakt hem ongeschikt om te getuigen. Bovendien zou uh, een verklaring afleggen... hier voor uw rechtbank uh, dusdanige stress opleveren... dat de boel alleen maar erger zou worden. Nou, dat werd afgewezen door de rechtbank. Uh, ze zeggen, we hebben daar voldoende naar gekeken... naar die gezondheidstoestand. Er is geen extra medisch onderzoek nodig. Nou, toen moest Mladic opstaan om de eten af te leggen... Toen stond hij heel moeizaam op en begon vervolgens zijn, uh, ja, zijn beklag. Ik herken u niet. Ik wil niet getuigen. Ik wil geen eten afleggen, zei hij. Ik, uh, ik wil dat dit proces mislukt. Ik wil een, een verklaring voorlezen die ik gisteravond heb geschreven... op de dag voor Sint Sava. Dat is blijkbaar vandaag. Uh, ik wil die, uh, die, die verklaring voorleggen. Ik maar vind u een satanische er, er rechtbank. Ja, ja. Ik herken u niet. En zo ging het maar door. Jeetje. Maar hij is toch gewoon bang dat het zijn ja. eigen zaak geen goed doet... Dat, is, toch ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wat hier speelt. Uh, het zou kunnen dat door dat hij uh, moet verklaren in die zaak tegen Karadzic... hij moet erkennen dat hij de leiding had over de genocide in Srebrenica... Um, dat Karadzic daar ver op afstand van stond. En dat zou belastend kunnen zijn voor zijn eigen zaak. Dus uh, dat wordt nog een interessant vervolg als zometeen zijn gebit uh, terug is. Want de rechter die zal hem toch uh, dwingen antwoorden gaan geven op vragen die uh, de rechtbank nodig vindt dat die gesteld moeten worden. Ja, want klopt het nou dus dat, dat het ze per vraag kunnen kijken of, of. Klopt het nou dat ze per ja. vraag gaan kijken of hij verplicht is ja. om te antwoorden? Ja, zeker. Uh, ze gaan elke vraag opnieuw beoordelen... of die belastend zou kunnen zijn voor zijn eigen zaak. En uh, ja, dan zullen ze hem toch zeggen om, om antwoord te geven. Het kan zijn dat Mladic gewoon weigert. Daar leek het ook even op uh, zojuist. Uh, toen zei de rechtbank, oké, okay, wij zien dat u niet wil praten. Dat betekent minachting van deze rechtbank. Daar staat een maximum gevangenisstraf op van zeven jaar. En toen legde Mladic toch ineens de eten af... Dus uh, hij is een beetje wispelturig en we zullen zien uh, of hij werkelijk een uh, verklaring gaat afleggen of niet. En hoewel, nog even, hoe was de, de ontmoeting tussen Mladic en Karacic? Die hebben elkaar natuurlijk jaren niet gezien. Ja, was eigenlijk, ja nee, die hebben elkaar inderdaad sinds 1995, uh, het einde van de oorlog daar in, uh, in Bosnië, niet meer gezien. Althans, wij hebben ze niet meer gezien samen op de televisie. Uh, ze waren uh, stoïcijns, uh, moet ik zeggen. Ze keken elkaar eigenlijk niet aan en... Uh, Mladic draaide zich even om toen de gordijnen opengingen. Je moet je voorstellen, je zit daar op de publieke tribune. Daar zitten gordijnen tussen de zaal. De publieke tribune die gaan dan omhoog. Mladic draaide zich om. We uh, zochten even contact met, met wat mensen op de publieke tribune. Maar geen teken van communicatie tussen Mladic en Karadzic. Echt een theater dus. Zelfs gordijnen zijn er. Dankjewel, Jeroen de Jager. Ik zie dat helemaal vol, maar trouwens dat er nu dus ergens een bode... daar in dat grote gebouw met een glaasje <laughs> water... en dan. Een beetje dent erbij natuurlijk, en dat gebit. En dan komt hij dat zo presenteren en dan doet hij dat in en dan gaan ze daar gewoon verder. Uh, bij Roermond gaat binnenkort de eerste schep in de grond voor de bouw van een compleet nieuw attractiepark. Dat park, dat de naam Jumble krijgt, draait volledig om wat initiatiefnemers noemen beeldschermgedreven attracties. Daan de Kruik, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent een van de ondernemers achter Jumbel. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Uh, ja, de, de, die komt uit een brainstorm-sessie met een uh, ja, deskundige partij die we daar destijds bij uh, betrokken hebben. Hij is al anderhalf jaar uh, oud en uh, ja, 300 namen op een bord hebben staan en op een gegeven moment kies je er eentje en dat werd uh, jumbel. Was dat een sessie met een hele hoop dranken en andere spiritualiën? <laughs> daar zeg ik lekker niet over. <laughs> nee, het, het werd jumbel uiteindelijk. Wat gaat er straks ja. gebeuren daar in Roemond? Ja, dat is, dat, ga, dat is gewoon heel erg moeilijk uit te leggen. Uh, dus ik ga het wel proberen, dadelijk. Maar voor ik dat, uh, dat doe, wil ik een, een vergelijking maken. Uh, een jaar of vier geleden, toen uh, was een minister een, een Steve Jobs die uh, een aantal bestaande technologieën, ja, die gewoon al lang bekend waren, helemaal off-scratch samenvoegde in een, uh, in een heel nieuw iets, namelijk een tablet. Ja. En ja, als je dat van tevoren had willen uitleggen, dan, uh, dan, uh, dan was dat ook uh, ja, niet gelukt, denk ik. Maar dit is gewoon een grote tablet. Dat was het niet meer. Wat zegt u? Dit is gewoon één grote tablet waar we naartoe kunnen ofzo. Nou, nee, juist, dat, dus, dat, dat juist niet. Het gaat meer even om de, om, de, om de vergelijking met het samenvoegen van, uh, van bestaande technologieën die er echt al zijn. Die op, het, ja, op meerdere plekken in de wereld gewoon toegepast worden. Alleen uh, door helemaal off-scrapt technologieën allemaal samen te voegen in een heel nieuw concept... Ja, maak je iets nieuws wat, wat, wat ja, eigenlijk niet uit te leggen is. Als je een jaar voordat de tablet werd geïntroduceerd ging uitleggen wat je ging doen, ja. Ja, dan uh, was dat ook lastig. Nee, maar gaat u ga dus toch proberen? Ja, ik wou net zeggen, uh, maar die, tab kan zeggen die, die tablet, tablet we nog niks? Nee, die tablet <laughs> weten, we, weten we wat dat is. Want u, hebt ook, u moest ook investeerders overtuigen. En dat lijkt me dan toch dat je binnen een paar uh, minuten even moet duidelijk maken wat het, wat het dan is ja. waar zijn geld in moeten nee, steken. Daar hadden, hadden we toch wel een kwartier voor nodig, uh, vaak. Dus, <laughs> dan waren nee, wat, het investeerders wat wij, met veel wat, geduld. Wat wij, uh, wat ik, ga, ik ga het proberen. Wat wij gaan doen is. Uh, is uh, is een is de, ja, op basis van. Kijk die, de, de, de nieuwste attracties, die zijn vaak in de grote parken wereldwijd zijn gebaseerd op projectietechnologie. Ja, in combinatie met beweging en interactieve elementen. Uh, wat wij gaan doen, is dat soort attracties samenvoegen in een uh, totaalconcept, waar we ook de Golden Olies gold, aan toevoegen, die gewoon uh, zichzelf afgelopen 50 jaar al bewezen hebben als succesvol. Maar dat is bijvoorbeeld Daarvoor... een, een, een film op uh, uh, 3D ofzo, of zo? Uh... Ja, ja, alleen een 3D-film vind ik geen goede vergelijking. Want er zijn al een aantal voorbeelden van bekend in de Nederlandse attractieparken. Um, maar dan zie je nog steeds een scherm voor je. En bij ons zit je in het scherm. Het is dus een kromscherm, 9 meter hoog, 16 meter diameter. Daar zitten dan bewegende platformen in. Ja, en je, je zit dus in de film. Je, je beleeft de film gewoon. gewoon. Mee. Ja. ja, je beleeft hem helemaal. Ja. Ja. Maar dat is in feite en een wat... golden oldie. Maar wat, zei, wat noemen ze dan iets nieuws, iets concreets wat ik nou, daar straks ga dit zien? Dit is nieuw hoor. Dit staat nog okay. niet in Nederland. Okay. Dus, um, uh, <laughs> Nou, dan hebben we verder uh, uh, interactieve technieken, zoals augmented reality en uh, dergelijke, die we uh, to toepassen in het decor van de hal. Uh, dus van het attractiepark zelf. En dat, uh, dat, uh, dat decor is ook, is ook volledig gebaseerd op uh, projectietechnologie, op. Uh, uh, ja op interactieve toepassingen, zoals ik net al zei. Maar daar kan je dus ja, iets... Maakt... Even, even, ik, ik, sorry dat ik steeds... Uh, ik, ik ben zelf echt totaal a-technisch, maar ik, zit ook even, ik verplaats me even in de luisteraar. Die wil daar straks naartoe. En die wil natuurlijk ja. even weten wat daar gebeurt. Dus even zo'n zo ja. projectie. Je, je kunt dan ergens in een, in een situatie komen... Laten we zeggen, je kunt gaan golf... Of, uh, hoe heet dat? Uh, uh, uh, surfen in Hawaii of zo. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, Ja, ja. ja. Dus uh, uh, ja, dat klopt. Dus het, kijk, maar als, als, als ik dus iemand zou moeten overtuigen om naar, uh, naar Jumble te komen, in de eerste instantie, dus voordat we open zijn, dan zou ik het eigenlijk willen samenvatten met dat het een attractie is. Een attractiepark is, met uh, ja, attracties op het niveau zoals we zien in Disney en in uh, de grotere Amerikaanse parken gecombineerd met attracties die, uh, ja, die al wat langer bekend zijn... en die gewoon hartstikke leuk zijn. Ja. Uh, ja, en als je dan gaat, dan, dan pas maak je mee wat je gaat meemaken. Want namelijk het hele attractiepark zelf is volledig interactief. Dus is, is al een attractie op zich. Dus je hoeft, je hoeft eigenlijk niet eens in attractie te gaan... om al de attractie mee te maken. 22 miljoen hè, bij elkaar gekregen om dit te realiseren. Hoeveel mensen moeten daar naartoe per jaar? Nou, wat wij, wij op, op hopen is 300.000 tot 350.000. ...deskundigen zeggen dat er wel degelijk meer kan zijn. Uh, ja, En ons breekje hier ligt een stukje lager. Ja. Dus, uh, en, en dit is nu in gang gezet en dat, dat moet er dus uh, gaan komen. Binnenkort de eerste schep in de grond. En u bent alweer bezig met allerlei nieuwe plannen, hè? Ja, ja. Ja, wij hebben hier vier jaar aan gewerkt. Uh, ja, het is nu dus rond. We gaan bouwen. Uh, tijd voor een volgend avontuur. Um, ja, en, en, en hoe zit dat? Kijk, wij werken natuurlijk het komende jaar werken we volledig door aan de verdere uh, ja, uh, realisatie van Jumbo. Maar tegelijkertijd is er een uh, professioneel uh, directie opgeleid vanuit de bestaande attractieparken... die we daar uh, op aantrekken of al hebben aangetrokken zelfs. En uh, ja, wij gaan verder met nieuwe concepten. We zijn in Amsterdam bezig met Fly Over Holland. Wat is dat in één zin? Ja, dat wordt een interactieve presentatie van de Nederlandse Canon... Eindigend in een spectaculaire ja, simulatievlucht over Nederland. Ah, kijk, dat is voor... Spectaculair, dat is echt, daar wil ik bij zeggen, dat het, een, het is een attractie. Hij staat op dit moment in Disney Epcot, daar heet die Sorry over California. Ja, en dat, is een, een, dat is een van de topattracties uit, uit Disney. En ja, wij hebben daar een heel museum, gaan we daar omheen bouwen. Ah, Oké, okay. en... Fly Over Holland gaat het heet. Hartelijk dank voor de uitleg. Ja. Daan de Kruik, hij is een van de initiatiefnemers dus van dat nieuwe attractiepark bij Roermond. Jumbo. KRO, NCRV, Radio 1, De Ochtend.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 Het wel en wee van poëzieminnend Nederland in Denkend aan Holland. Veel jonge dichters doen aan poetry slammen. Oftewel tegen elkaar optreden en dan bepaalt de jury en het publiek wie nou de best is. Daniel Vis is zo'n slammer en hij bereidt zich voor op het Nederlands kampioenschap van aanstaande zaterdag. Het belang van het optreden in deel 2 van Denkend aan Holland, gemaakt door Anne van der Veen. Nou ja, het timen doe ik meestal gewoon zittend... want dan is de voordracht nog niet van ontzettend belang. Daarbij komt dat ik meestal op het podium sta... Uh, niet, niet op een heel erg wilde manier of zo. Dus het maakt voor mij heel weinig uit of ik zit of sta. Maar uiteindelijk uh, ga je natuurlijk zeker de avond van tevoren... sta je onder de douche maar uh, toch uh, een beetje die gedichten voor je uit te mompelen... en te proberen en het, uh, het goed in je hoofd te hebben. De stopwatch wordt gezet. Eens even kijken... De bloemkool in de bonus. Tussen ons in wordt de bloemkool langzaam koud. We kijken ernaar. Er komt geen stoom meer af, zegt ze. Ik houd mijn hand erboven. Lauw. In Amsterdam staat Maria Barnas te wachten tot ze mag gaan optreden. Zij is een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs van dit jaar. Het idee, ik, ik kan nu nog weg. Toen Antoine, net, uh, Antoine de Kom ging voorlezen, ik dacht, nu kan ik ongezien nog weg. Maar dat is nu weer voorbij. Optreden wordt steeds belangrijker voor de dichter. Vindt ook uitgever Joost Nijsen van Podium. Het optreden is in Nederland heel sterk ontwikkeld. Daar wordt het meeste geld verdiend nu door dichters. En uh, dat is eigenlijk uh, een interessante ontwikkeling. Een dichter die, die, die begint met, met poëzie te schrijven. Uh, vindt een uitgever die, hem, die met hem samen zijn merk ontwikkelt. Zoals dat tegenwoordig heet. Uh, en dan kunnen velen zich toch redelijk bedruipen. Dat, dat is in feite natuurlijk net zo sensationeel... als dat een uh, schilder van miniatuurtjes in olieverf over zwaluwen... Uh, daarmee ook uh, zijn brood kan verdienen... Ik kijk naar het langzaam druppelen van de vloeistof. Het lijkt gewoon op water. Nou, dat waren precies drie minuten. Uh, of nou ja, eigenlijk drie minuten twee. Maar je mag dertig uh, seconden over de drie minuten tijd heen. Dus dat, uh, dat zou een, uh, een uh, set kunnen zijn. Bij Slam is uiteindelijk wel het feit dat je zowel op de tekst... als op de manier waarop je die brengt, wordt uh, beoordeeld. Zou het je helpen? als je Nederlands kampioen zou worden? Het zou bijzonder aangenaam zijn voor de promotie van het debuut, uiteraard. Want er is wel enige media-aandacht in de kranten voor het NK. En het prijzengeld is 1000 euro. Dus dat is voor dichters natuurlijk altijd prettig om er geld te hebben. Dus er ligt wel wat druk op? Er ligt wel wat druk op, ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Uitgeverij Podium neemt zeker wel dichters aan die niet goed kunnen optreden... Maar het heeft niet de voorkeur. Dit trouwens wel. Vrouwelijke dichterissen die er goed uitzien en de chaman praten... die uh, hebben een streepje voor. Het uiterlijk speelt dus een rol. Maar dan uiterlijk wel uh, anders dan fotomodellen uiterlijk. Het gaat meer op, op het podium om, uh, om karakter en uitstraling. Dan zie je als dat, als dat goed zit, dan verkoop je veel meer. Het klassieke dromerige meisje. Ja, dat is heel goed. Zoals Joost Wagemann Franse chansonière zuchtmeisjes noemen. Dat werkt wel goed, ja. Wat heb je uitgekozen? Of wat ga je nu kiezen? Ik had nog niks uitgekozen. Iedereen gaat op zo'n horloge kijken. Nee hoor, we hebben alle tijd. De titel is net iets langer dan het gedicht. Oké, dan moeten we even heel stil zijn nu. Want anders is het voorbij. En het is een korte titel. Oeverloos. De O van dood afloop van de optredens bespreekt Maria Barnas samen met medegenomineerde Antoine de Kom over het belang van het optreden. Er is een grote misvatting en dat is een beetje de teneur die tegenwoordig zo'n soort standaard is, dat je met iets iets moet bereiken en dat, het, en dat het veel effect moet hebben. Poëzie heeft dat over het algemeen echt gewoon niet. Een dichter die goed is, die, die gaat in dat werk op, die maakt dingen, die, vindt dat, die, die, die, die, die heeft daar op een manier vaak plezier van. En die, die vindt dat genoeg. Dat, ja, het uiterlijk van, van de zaak is veel te belangrijk geworden. Het succes van de dichter speelt zich af op papier. Hè, terwijl hij eraan werkt. Voor de jonge dichter is juist de studeerkamer verlaten... een manier om te kijken of zijn werk wel goed is. Je wordt wel een beetje uit je naïviteit wakker geschud... dat je denkt dat het echt goed is. Terwijl mensen die niet je vrienden zijn daar eerlijk op reageren. En zeggen, nou ja, daar zit nog wel ruimte voor verbetering. Maar is het een must om op te treden? Moet het echt? Het moet niet. Ik, er zijn ook wel dichters uh, van mijn generatie die dat vrijwel niet doen en die via, via de tijdschriften naar boven komen. Uh, maar ik, het is wel denk ik een heel belangrijke uh, context om, uh, om als jonge dichter in aanwezig te zijn. Ja. Morgen denkend aan Holland? Kinderpoëzie. Suske-Wiske-titels, die ken je misschien wel. Uh, de wakkere waakvlam, et cetera. Dat zijn allemaal vormen van poëzie. en daar kun je mee spelen. En kinderen kunnen dat heel goed zelf. De Ochtend. Stand.nl. Bestelling deze ochtend. Ambtenaren moeten hun privileges houden. Er uh, wordt op de site al flink gestemd. 334 mensen nu, 29% eens, 71% is het oneens. Iemand die het uh, oneens is, die schrijft... het zal zorgen voor hogere beloning voor hogere ambtenaren. En politici gaan ambtenaren meenemen. Dus dat is meer een Amerikaans model. Diegene is daar dus positief over. Alle ambtenaren moeten hun privileges inleveren sterker nog. Ook moet het makkelijker zijn om ambtenaren te ontslaan. Zonder dat ze recht hebben op jaren vergoeding. Maar het moet hetzelfde zijn als in het bedrijfsleven. En iemand die het eens is met de stelling, die schrijft... je kunt niet alle ambtenaren over één kam scheren. Daar waar een Bali-medewerker kan zeggen... het is vrijdag en vijf uur geweest. Ik ben er maandag weer. Kan een militair dat niet en dient die juist 24 uur per dag inzetbaar te zijn voor zijn land. Hetzelfde verhaal geldt voor andere groeperingen binnen de ambtenarij. Nou, D66 en CDA willen dus af van die uh, privileges. Vinden dat ambtenaren niet meer moeten worden voorgetrokken... ten opzichte van mensen die niet bij de overheid werken. En vandaar dus die stelling vanochtend in Stand.nl. Henk Heijkers, goedemorgen. Eén goedemorgen. U bent beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag. Waarom zitten die plannen u dwars? Omdat uh, wij vinden dat we geen echte privileges hebben, maar gewone rechten. En omdat de overheid een hele speciale werkgever is. Uh, ze zijn zowel wetgever als werkgever. En in hun eigen wetten schrijft die wetgever... dat ze fatsoenlijk overleg moeten voeren over arbeidsvoorwaarden. En dat is nu niet met jullie gebeurd als ambtenaren. Exact. Ja. Maar gaat het daarom of gaat het echt ook wel om, om het afschaffen van die, van die privileges? Want ze hadden ook overleg kunnen voeren en hetzelfde uh, uiteindelijk bereiken. Ja, het gaat in ieder geval over de vorm waarop we met elkaar arbeidsvoorwaarden veranderen... want niets is in beton gebeiteld maar dat goede overleg moet plaatsvinden. En daarnaast, ja, wij vinden ook dat de bijzondere positie van de werkgever... Uh, in dit geval aan de orde is. Omdat je, uh, als je pech hebt, ook met willekeur te maken kunt krijgen... omdat na een verkiezing een politiek bestuurder uh, van zijn ambtenaren af zou ja. kunnen. En dat is dus niet de continuïteit van de overheid. Dus dat is een van de belangrijkste uh, voor, of redenen zeg maar, waarom, waarom die privileges er zijn? Ja, tegen ja, dat, dat als, laten we zeggen, u bent misschien een, een rechtsgeoriënteerde ambtenaar... en er komt ineens een linkse wethouder dat die zegt, ik wil van, van die ambtenaren af. Of andersom. Ja. ja. Nou ja, ik dacht, ik, ik doe even gewoon een hypothetisch voorbeeld. Ja, ja. ja. Uh, maar dat, dat is één ding, maar er, er zijn toch ook nog wel al wat andere uh, zaken... Nou ja, ik, ik wees al uh, op het feit dat uh, uh, goed overleg nodig is en uh, een van de doelstellingen die ik begrijp van de, van de indieners is dat er ook een flexibele arbeidsmarkt een, een nodig is. Nou, daar zijn wij als uh, ambtenaren ook voor. Daarom zijn we ook in gesprek met de werkgever over flexibele arbeidsvoorwaarden zoals... Uh, meer mobiliteit, bredere inzetbaarheid. En daar zijn we helemaal ja. voor. Maar ja, want, dat kan want, nu ook al met de huidige wetgeving. Want dat is dus grappig. waarom zou je de wet moeten veranderen? Een uur geleden spraken wij de jong ambtenaar van het jaar 2013, Catharina Diaz, en, en die gaf dit juist aan. Die is het juist, juist eens, uh, of zeg maar oneens met de stelling. Want ze zegt, ja, uh, die, die oude ambtenarenhap, die zit ons jongeren juist in de weg. Je kunt de ontslag nou, wel vier keer aanvechten, dus je, je kunt nooit een ambtenaar eruit krijgen. Jawel, eh, op grond van de huidige regelgeving kan je, kan je als een ambtenaar niet eh, voldoende presteert, eh, kan je hem, als je een goede dossieropbouw hebt, prima ontslaan. Ik merk dat nu mee bij het collega's met de reorganisatie bij de gemeente Den Haag. Dat is erg genoeg. Maar er kunnen dus redenen voor zijn om op individuele basis mensen die niet functioneren ontslaan. Dan moet je alleen een goede dossieropbouw hebben en dat is goed management. Dus daar hoef je de wet niet voor te veranderen. Nee, maar, maar... En over flexibiliteit zijn wij volop met de werkgever in overleg om jongeren wel eh, toegang te geven tot de overheid. Want ik ben met u eens dat de overheid niet moet vergrijzen. Ja, want zij zegt juist, het zit, het zit overal uh, vast. Uh, het is voor jongeren moeilijker om door te stromen. En dat komt omdat er zo'n uh, grote bubs uh, gewoon uh, blijft zitten waar die zit. Al jarenlang waarschijnlijk. Nou, het is zo dat er uh, de komende tien jaar... een enorme hoeveelheid babyboomers zullen uitstromen bij de overheid. En dan zullen heel hard mensen nodig zijn. Dus ik denk dat er alles aan gelegen is om in deze moeilijke tijd... Uh, uh, creatief uh, werkgelegenheid voor jongeren te realiseren bij overheden. Daar zijn we met de werkgever ook in, over in gesprek. Maar de cao-onderhandelingen vorderen ook niet zo wel. Ja. Dus wij willen wel. Meneer Heikens, moet u vaak op, op uh, verjaardagsfeestjes... Uh, uh, dit, dit verdedigen, zeg maar? Want ik, als ik ook kijk naar onze peiling... Uh, dan zie ik dat de, de meerderheid toch duidelijk zegt... Van, nou, dat kan allemaal wel wat minder met die ambtenaren. Nou, uh, er is ook een grote minderheid... die uh, uh, voor deze stelling is. En ik... In de in de praktijk maak ik datzelfde mee dat ik dat echt moet verdedigen. Want als ik het uitleg, is men het er helemaal mee eens. U zit alleen maar met ambtenaren op feestjes misschien? Nee hoor, ik heb een heel breed netwerk. <laughs> <Nee. laughs> Oké. Okay. Nou, het is duidelijk uh, dat, wat u vindt. Want u zegt heel duidelijk uh, eens tegen de stelling, hè? Ambtenaren moeten hun privileges houden. Ja, het zijn rechten die niet voor niks zijn gemaakt. En die moeten we niet nu te grappel gooien. Dat is duidelijk. Dank u wel. Henk Heikers, beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag. Als u nog wat reageren, dan kan dat. 0800 1101 is het telefoonnummer. Stemmen kan via de site www.stand.nl. En Twitter kan natuurlijk ook. Dan moet u even hashtag standpunt intoetsen. Uh, tegen 11 uur, dan horen wij uh, wat bellers nog. Dus uh, als u nu belt, dan komt u rond elf uur zeker aan de beurt. Is het orkest koffiedrinken, jongens, of, uh, of wat? Er zitten de consumptiebonnen op te maken. We hebben hier zo'n orkest, die spelen al die dingen. En s morgens komen ze, krijgen ze consumptiebonnen... en die zitten nu even in de kantine koffie te drinken. Half elf geweest, dan doe ik het maar gewoon zelf. Hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Ook mooi, hoor. De Nederlandse overheid heeft tot nu toe de paspoorten ingenomen... van acht mensen die van plan waren naar Syrië te gaan. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid schoof zei dat hier in de ochtend op Radio 1. Van hen werd gedacht dat ze in Syrië bij de jihad betrokken waren. En dat zou schadelijk kunnen zijn voor Nederland. De Oekraïnse premier Azarov is afgetreden. In een speciale zitting van het parlement maakte hij bekend... dat hij zijn ontslag heeft aangeboden aan president Yanukovych. En de kans is groot dat de president het ontslag zal accepteren. Azarov zegt dat hij opstapt omdat hij een vreedzame oplossing... van het conflict tussen de regering en de oppositie mogelijk wil maken. Acteur Hans Veerman is overleden. Op tv speelde hij in rollen in Baantjer, Medisch Centrum West en Dossier Verhulst. Hij zat op de radio in veel hoorspelen. En hij was ook te zien in speelfilms als Spetters, Vlodder en De Lift. Hans Veerman, hij was 80 jaar geworden. En het proces voor het Joegoslavië-tribunaal... tegen de vroegere Bosnisch-Servische leider Karadzic... is in korte tijd geschorst. Oud-legerleider Mladic wordt gehoord als getuige... maar voordat die zaak echt kon beginnen... moest het kunstgebit van Mladic worden opgehaald uit de gevangenis. Volgens een advocaat is de gezondheid van Mladic te slecht om hem te verhoren. En dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend. Noord-zo-staatssecretaris steven over het uithuisplaatsen... van kinderen in pro probleemgezinnen. Steven. Even bijna nooit. Ja, hij zou nog een keer koffie komen drinken. Ah, okay. Misschien is dat zo'n okay. thee. En we spelen natuurlijk weer een ronde van de nationale nieuwskvist. De kandidaat van vandaag heet Hubert de Vos en komt uit Groningen. Dit zijn de Course op Radio 1. for <laughs> not Familie De Course was dat liedje uit uh, het jaar 2000. En het ging over die goede oude radio. Kinderen in probleemgezinnen hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden... als buren, familie en vrienden meer betrokken zijn bij de zorg. Blijkt uit een proef die de landelijke jeugdzorgorganisatie... William Schikkergroep heeft gedaan. Het aantal kinderen dat bij deze organisatie uit huis werd geplaatst... is in twee jaar tijd met een derde gedaald. We praten erover met staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie. Meneer Teven, welkom, wederom. Ja, goede, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft, uw ministerie heeft subsidie gegeven voor het project. Dus dat is een fijne uitkomst, lijkt mij. Ja, wij hebben in 2011, begin 2011, 10 miljoen uh, subsidie uh, gegeven. En uh, dat, daar stoppen we nu mee. Dus dat heeft drie jaar geduurd. En daar hebben eigenlijk alle bureaus, jeugdzorg, uh, hebben de gelegenheid gehad... in de landelijk werk en instelling om daarmee te werken in de kader van zogenaamde vliegwielprojecten. Wat je, wat je echt moet zien is dat, uh, dat uh, de jeugdzorginstellingen in staat zijn geweest... met deze projecten effectiever te gaan werken. En wat leidt tot minder uh, ondertoezichtstellingen en wat leidt tot minder uit huisplaatsing. en ja. Dat is natuurlijk uh, pure winst, dat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar is het altijd ook beter voor een kind als hij langer thuis blijft wonen? Uh, nou ja, niet altijd. Dus het is, het is zaak als je, uh, als je natuurlijk uh, de aanpak, uh, één gezin, één plan, als je dat uh, lanceert, dat je ook voor zorgt dat, uh, dat je wel goed kijkt van welk gezin, uh, in welk gezin moet het kind nou wel uit huis worden geplaatst en waar niet. Ja. Maar het uitgangspunt van altijd uit huis plaatsen, te snel onder toezicht stellen, ja, dat, dat is verlaten. En dat blijkt toch tot betere resultaten te, te leiden. Dus we zijn eigenlijk heel optimistisch over deze zogenaamde vliegwielprojecten in de Ozone. Want er is nu natuurlijk een actievere rol dan voor, voor, of voor de scholen, of voor vrienden, de sportclubs, familie weggelegd... die die kinderen ook meer in de gaten houden. Aan de andere kant, dat zijn niet mensen die professioneel getraind zijn. Nee, maar je ziet wel eens de samenwerking tussen de professioneel getrainde en zeg maar het, de, het netwerk om een kind heen... Als dat beter met elkaar communiceert. En dat gebeurt nu uh, op dit moment. Het kan natuurlijk nog veel beter. Er zal de komende jaren ook nog verder moeten worden geïnoveerd. Maar je ziet wel als, uh, als de professionals beter communiceren met het netwerk wat er om een kind heen bestaat. ...dat je dan minder snel drastische maatregelen hoeft te nemen... ...wat uiteindelijk toch beter uitwerkt voor een kind als je dat niet doet. Ja, want de hulpverleners hebben dan bijvoorbeeld ook contact met zo'n sportvereniging... ...of met de opa en oma van een kind. Die instrueren ja, ze dan. Ja, opa, oma, maar ook, ook, ook goeie, een goede buurvrouw die heel veel contact ja. heeft met een kind. Dus het, het wordt echt breder ingezet. En het heeft hele goede resultaten gehad. En nou ja, uiteindelijk bespaart het, ook, bespaart het ook geld. Want er zijn natuurlijk die, die zware justitiële maatregelen... ...waar een kind uit huis geplaatst wordt, die kosten ook veel geld... En, en ja, dat geldt, we moeten ook bezuinigen. Dat is de andere kant ja. van het verhaal. Wat betekent dat nou voor, voor straks? Want he, straks worden natuurlijk de gemeentes die het gaan regelen, die de jeugdzorg ook, de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg in handen krijgen. U heeft uh, dat betekent ook geen subsidies meer. U zegt dat, dat trekken we sowieso terug. Bent u niet bang dat de goede resultaten weer te niet worden gedaan dan? Nee, ik denk, denk het niet. Want de gemeente, dat was eigenlijk het, vandaag ook, is het ook het mooie op de conferentie die er vandaag uh, gehouden wordt. Gemeentes maken ook kennis met deze werkmethode in het kader van het vliegwiel. En je gezin, een plan. Het netwerk beter ingeschakelen. Dus de gemeenten die zien daar ook het voordeel van. Die weten ook dat als je investeert aan de voorkant, dat je straks aan de achterkant minder jeugdzorg nodig heeft. Uh, hebt. Hè, dat is ook voor de gemeente goedkoper. Er zit ook een financieel plaatje aan, maar het is ook nog veel belangrijker: het is ook voor het kind ook beter als je dat uh, aan het begin meteen precies de goede zorg doet. Dus ik denk dat we gemeenten ook kunnen overtuigen. En uh, het is daarom ook van belang dat gemeente ook snel duidelijkheid krijgen en dat collega Verijn en ik in februari de jeugdwet in de Senaat ook kunnen afronden. Ja, en ook hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, hè? want dat is volgens mij ook nog steeds niet, niet duidelijk voor die gemeentes. Ja, er is, er is dan nu een oplossing voor, er is dus okay. in ieder geval een minimumbudget aangegeven. Dat heeft Verijn nog gezegd, dat 80% een minimumgarantie als er problemen ontstaan, die is nu wel gegeven. Okay. Dus ja, dat probleem is opgelost. Dank u wel. Staatssecretaris Vret even van Veiligheid en Justitie. Verstelgever Martijn Griemisch is vandaag in Leiden. Daar is het allereerste congres dat geheel in het teken staat van de Chinese taal en cultuur in het voortgezet onderwijs. En dat trekt natuurlijk veel studenten en scholieren. Goeiedag. Ze komen zich hier melden bij de ingang van de Universiteit van Leiden. Ja, die universiteit die ademt China vandaag. Chinese lampionnen, vlaggen en van die kleine beeldjes. He, met Van die poezen die zo met hun armtje op en neer gaan. Een beetje, beetje kitsch is het wel. Maar ja, de Chinese taal is alles behalve kitsch. Op 35 scholen wordt het momenteel al gegeven, mandarijn. En dat, is, dat aantal is groeiende. Zeker nu de staatssecretaris van Onderwijs, staatssecretaris Dekker, heeft gezegd dat het vanaf 2015 een officieel eindexamenvak wordt. En Jolande Ulenaars, uh, u bent uh, ook nog eens uh, voorzitter van het scholennetwerk Chinese Taal en Cultuur. En u probeert eigenlijk de, ja, de, de passie voor de Chinese taal vandaag open te brengen. Dat klopt, daarom ben ik uh, vandaag hier. Ja. En, en hoe gaat u dat doen? Nou, wat vandaag heel erg belangrijk is, is dat wij scholen, schoolleiders, docenten informeren over waarom zou je Chinees willen doen. En wat heb je daarvoor nodig. En vervolgens hopen we dat ze ook geïnspireerd vanavond uh, de zaal weer verlaten. Waar komt die passie voor de Chinese taal van u vandaan? Bij mij persoonlijk, nou, dat is al een tijdje geleden, 25 jaar om precies te zijn, heb ik zelf uh, in Taiwan gewoond. En daar is ook de officiële taal mandarijn. En ik was daar om docent eh, moderne westerse talen te zijn aan een uh, technische universiteit. Ik had toen helemaal niet de bedoeling om Chinees te studeren, maar ik kwam er heel gauw achter dat als je daar woont en je wil contact hebben met de mensen, dan moet je de taal ook leren. Ja, en U gaf daar uh, westerse taal ga... en nu brengt u eigenlijk de Chinese taal weer naar Nederland. Ja, zo zou het kunnen zien. Ja. En want u bent ook nog eens rector hè? in Nijmegen op het Kaminski College en daar heeft u het ook al geïntroduceerd. Ja, uh, ik ben inderdaad rector van een school in Nijmegen en uh, de school, mijn school, is uh, twee jaar geleden ook gaan nadenken over: zou het voor onze leerlingen wat zou het voor onze leerlingen kunnen toevoegen? Dat was de vraag. En we zijn een beetje gaan nou ja, experimenteren. We hebben pilots gedraaid in de bovenbouw en in de onderbouw. En wij denken dat het een, een, een interessante en een nuttige taal is voor onze leerlingen. Wij gaan hem invoeren. En u heeft het zelf ook gegeven als rector. Ja, klopt. Ik heb hem een half jaar lang gegeven ook om erachter te komen. Hoe voelt dat nou en hoe is het voor onze leerlingen? Je moet ook eerst zeker weten dat je leerlingen belangstelling hebben voor die taal. En toen dacht ik, laat me dat even zelf doen. En ze hadden belangstelling. Hoeveel scholen zijn die nou vandaag? Uh, vandaag zijn er 75, 80 scholen. schoolleiders en docenten. En die gaan allemaal Chinees geven. Laten we afwachten wat ze doen. Maar 40 scholen hebben in ieder geval al echt de intentie uitgesproken. En de anderen zullen misschien volgen. Ik denk het wel. Uh, even tot slot. Een hele korte cursus. We gaan het even in een tweedelige cursus doen. Chinees. In uh, 30 seconden. Wat is de eerste cursus? Oh jee. Dan uh, wil je natuurlijk contact maken met uh, iemand in China. En dan is het wel fijn als je kunt zeggen hoe je heet. En uh, hallo. En dan zou je in China zeggen. Ni hao. Hallo. En dan kun je zeggen. Wo chiao Yolanda. Ik heet Jolanda. Uh, en dan zegt die Chinees. Of dan zeg je tegen de Chinees. Ni ne. En jij. Nee. Dus ik herhaal hem. Voor de luisteraars. Ni hao. Wo chiao Yolanda. Ni ne. Ni Hao, chiao, Martijn. Nine? Nou, een vette negen zou ik zeggen. Nou, toch een negen gekregen van de rector. Zometeen meer Chinees. Van 9 tot twaalf, de ochtend. Ja, dit vraagt er natuurlijk om dat we ook de introductie van de kandidaat in de nationale nieuwsquiz in het Chinees gaan doen. Nou, mooi niet. Dat doen wij gewoon <lacht> lekker niet. Hubert de Vos, welkom. Ja, uh, heel, heel leuk om hier te zijn. 50 jaar bent u uit Groningen? Klopt. klopt. En we hebben u voor de microfoon gezet. U bent visueel gehandicapt zelf. Dan denk ik ja. meteen, vervent radioluisteraar waarschijnlijk. Onder andere, ja. Inderdaad, vervent ja. radioluisteraar. Ik kwam net de studio binnenlopen en toen hoorde ik, Hans Veerman is 80 jaar geworden. Ja, dat is een, een heel bekende hoorspelacteur. Dus toen was ik meteen, uh, toen zat ik er meteen middenin, zeg maar. Bent u vanaf geboorte al visueel gehandicapt? Blind? Ja, inderdaad. Ja. ja u bent helemaal blind ook. Uh, ja, zo goed als. Ik kan wel het verschil van licht en donker zien, maar voor de rest niet. Nu gaat het vooral om het luisteren en het volgen van het nieuws. Nou, dat doet u ook uh, op de voet, heb ik begrepen. Ja. 27 punten. dat is de score die gisteren is neergezet in de nieuwsquiz. Dus daar moet u overeen zien te komen. Gaan we proberen. We gaan beginnen met het vaststellen van uw nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. We zullen een efficiënter bedrijf worden... wat op zich op de juiste schaal kan concurreren met anderen. De twee grootste kabelmaatschappijen van Nederland... Ziggo en UPC gaan fuseren. Allebei hebben ze een groot deel van de Nederlandse kabelaansluitingen in handen. Uh, als overname doorgaat, ontstaat een bedrijf dat 90% van de Nederlandse kabelmarkt in handen heeft. Wie wordt hier uiteindelijk beter van? Nou, sowieso de top van het bedrijf. Ja, dus geen goedkopere rekeningen. Uh, de televisie, het internet en telefonie blijven even duur zoals het was. Voor altijd verbonden. Zero. <middels> Ja, de ene reus neemt de andere over. Een groot deel van de huishoudens uh, zullen zij gaan bedienen. Vraag 1, wat is de naam van het moederbedrijf van UPC dat Ziggo dus overneemt? Helaas. Liberty Global is het. De oh, overname moet ja. nog worden goedgekeurd door de mededingersautoriteit. Tweede Kamer heeft sceptisch gereageerd intussen. Vraag 2 is, welk bedrag moet Liberty Global neertellen voor Ziggo? Een aantal miljarden. Ja. Uh, maar hoeveel? Nou, dat zou ik moeten gokken. Zeven miljard. Nee, er moeten er nog een paar bij. 10 miljard. In eerste instantie worden vooral de topmanagers beter van de overname. Ja, dat hoorde ik gisteren inderdaad, dat ze echt miljoenen verdienen aan de eventuele overname. Vraag 3: hoort een geluidsvraag bij. Luister goed. Kom maar even niet naar Den Haag, is het advies. Want veel wegen worden afgesloten. Als je er deze dagen niet hoeft te zijn, je kunt elders werken... of je kunt thuiswerken, dan zou ik dat uh, doen. En als je toch in de spits met je auto naar dit deel van de Randstad komt... hou dan rekening met forse verkeershinder, bereid je daar goed op voor. Vraag 3. Welke baan van Schiphol wordt vanaf 10 maart enkele weken gesloten... vanwege die nucleaire top? Ik weet dat het over nucleaire vermindering gaat, maar welke baan van Schiphol dat is ook. Al, al die regeringsleiders komen ja, natuurlijk via de luchthaven binnen. Ja, ik vlieg bijna nooit, dus <laughs> ik weet het echt niet. Nee. Me. Het is de Polderbaan. Had ik niet weten. nee. Dan is de vraag hoeveel regeringsleiders... die nucleaire top eind maart komen bezoeken. Uh, 60. 53. Enter. Er komen ook nog 5000 delegatieleden mee... en 3000 journalisten voor de top. En allemaal blijven ze dus, verblijven zij in Nederland.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 En dat is goed. Advocaat van kickbokser Bader Hari... die gisteren tegen de rechters zei... dat ze hem na dit strafproces nooit meer zullen zien. Hij is niet van plan ooit nog zijn zelfbeheersing te verliezen. Het zwaarste begrijp, begrijp waarvan het OM Bader Hari beschuldigt... is de mishandeling van zakenman Koen Everink. Hoeveel euro schadevergoeding eist Everink van Bader Hari? Dat weet ik ook weer niet, maar dat zeg ik maar 60.000. Oeh, bijna. 63.000. U gaat wel steeds dichter bij de goede bedragen zitten... Ja, maar we kunnen we dus niet. nog steeds niet goed rekenen, helaas. <laughs> um, laatste vraag. Vier punten nog mee te verdienen. Die kunt u ook nog wel gebruiken. Um, we gaan op zoek naar een uh, onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Een onderwerp dus. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik blijk niet zo'n ster als mijn naam doet vermoeden. Drie. Mijn fusie bleek dus toch een slechte. Nee. Waarschijnlijk ben ik geen boek met een open einde. 1. Vanaf vandaag sluit ik tijdelijk mijn deuren. Stop. Als Polaris. Polaren. Polaren, ja. Ja. ja. In Groningen zit er ook één, hè? Ja, ongetwijfeld. Ja, ja, ja zeker. <laughs> uh, Scholters heette dat vroeger. Ja, ja, die, weet die, ja nog. die weet ik Ja. Tegenwoordig Polare. Ja. Um, ja, die eerste aanwijzing, die, die ster, uh, dat heeft te maken met uh, de Stella Polare. Dat is de Italiaanse benaming voor de Poolster. Uh, Polare bestond uh, nog niet hiervoor natuurlijk. Het was een samenvoeging van de winkels van de slechte en selecties. Ja. Nou ja, en we weten intussen uh, wat er aan de hand is. De winkels zijn op dit moment dicht. Ze zitten daar uh, behoorlijk in de problemen. Um, de cijfertjes die liggen er niet op. Nee, we kunnen er uh, niet meer van maken dan uh, twee, meneer de Vos, dus dat is niet heel. Heel erg goed als we even rekensommetje maken 14 vragen heeft u nodig om over die 27 heen te komen dat is dan op zich wel reëel. dus ga even zitten en luister naar Chris Capitals Chris Cab. met Pharrell samen, laaier, Weekwinnaar worden wordt lastig voor Hubert de Vos, maar het gaat ook om de eer. Hè? Over de scoren van gisteren heen komen, dat is al uh, het streven. In ieder geval 14 vragen moet u goed hebben om dan uh, voorlopig aan kop te gaan deze week. 90 seconden lang krijgt u zoveel mogelijk vragen. Geef snel antwoord, dan kunnen we er ook veel behandelen. En als u het niet weet, zegt u pas en dan gaan wij gewoon snel door. Succes, we gaan beginnen. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Welke voetbalclub heeft in het seizoen 2012-2013... een verlies geleden van 24,5 miljoen euro? Vitesse. Goed. Welke politicus zei gisteren ontevreden te zijn... over de snelheid waarmee de hervormingen in Griekenland plaatsvinden? Pas. Jeroen Dijsselbloem. Welk mode-evenement trok afgelopen week 25.000 bezoekers? Pas. Amsterdam Fashion Week. Volgens de New York Times kijken de geheime diensten mee... bij welk smartphone-spelletje? Bas, ja. Angry Birds. Bij welke vorm van kanker zijn de kwaliteitsverschillen... in de behandeling tussen ziekenhuizen het grootst? Boskanker? Prostaatkanker. In welk museum brak een bezoeker dit weekend een hele grote unieke vaas? Het Groninger Museum. Ja, precies. Hoe heette de voormalige geestelijke waarvan een, een buisje bloed is gestolen? Paulus, Johannes Paulus II. Dat is goed. De burgemeester van welke stad heeft gisteravond bekendgemaakt... dat het ruimen van asbest nog weken gaat duren? Pas. In Alkmaar. In welk land veroorzaakten 90 winderige koeien gisteren een steekvlam in hun stal? Dat heb ik gehoord. Duitsland. Ja, dat is goed. Welke bond verweet het kabinet gisteren verkeersboetes te gebruiken om de schatkist te spekken? Uh, de ambtenaarbond. De ANWB. Oh. Welke gemeente verjaagt dieven met een groen zwaailicht? Pas. Maasluis. Welke filmregisseur klaagt website Goker Media aan voor het lekken van zijn script? Quentin Tarantino. Het parlement van welke republiek stemde gisteren voor de afschaffing van een wet die homoseksuele handelingen bestraft met vijf jaar cel? Oekraïne. Noord-Cyprus. Hoe heet het theater dat maandag uitgeroepen is tot het beste theater van 2013? Mag u nog beantwoorden? Uh, het beste theater van 2013? Dat is. Uh, uh, Stadschap Amsterdam. Ja, ik schrok nog. Ik... Nee, helaas. Het is het Zadentheater... Dat had ik echt niet gehoord. Nee. Uh, hoeveel vragen zijn er goed een uiteindelijk? Vijf, een stuk of vijf. Vier. vijf vier, nou, okay. dat is nog iets te positief. Ja. Vier, vier maar, vragen ja, ja, ja. Het is echt heel slecht. Nou, ik, nou ik... u moet maar snel een keertje terugkomen, meneer De Vos. <laughs> want uh, dit was niks. Hè? Zullen wij dat maar concluderen? Nu <laughs> kunt het volgens mij maar. veel beter. Ja. En de... U zegt ook: ik had wat weinig tijd om de ochtend voor te bereiden. Wellicht dat daar in de toekomst verandering in komt. Dus dan uh, zien we u graag nog een keertje terug. U krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. De dvd van Penosa. Ik weet niet of u daar heel veel uh, aan plezier aan kunt beleven. Nou, misschien wel. Ja? En uh, een mooie radio, uiteraard. Oh. Dank u wel voor het meedoen. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Zo. Ambtenaren moeten hun privileges houden. Dat is de stelling. 610 mensen gestemd op de site. 27% eens. 73% oneens. Niet zoveel veranderd in die percentages. En uh, we gaan eens kijken of er gereageerd wordt op 0800-1101. Goedemorgen, stand.nl. Met Leen Spijkerman. Goedemorgen. Meneer Spijkerman. Ik ben het uh, niet met de stelling eens. En waarom? Eh... Uh omdat ik vind dat er veel te grote verschillen zijn... tussen ambtenaren en werknemers in de, de marktsector. U had er straks een ambtenaar in de uitzending... die het had over uh, ja, dat zijn werkgever ook wetgever is. Om willekeur te geldt, voorkomen. Wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor werknemers in het bedrijfsleven. Dus dat slaat nergens op ja, het om. Het gaat erom als er een CDA'er zit en er komt in een keer een VVD... en die moet niks met CDA's hebben, dat mensen dan ontslagen kunnen worden. Ja, dat is dat slauwekul, is maar... Als je de regelingen van de ambtenaren bekijkt ten opzichte van de marktsector... dan zeg ik van uh, waarom zou een ambtenaar een aanvullende bovenwettelijke uitkering moeten hebben... op de, op de ziektewet, ja, op de WIA en op de WW. Zogenaamd is er geen wachtgeld meer voor ambtenaren. En ze zouden onder de WW vallen, uh, 38 maanden. Maar daar staat niet bij vermeld dat uh, de werknemer in het bedrijfsleven... Uh, gebonden is aan het maximum dagloon qua uitkering. Oké, okay, Duidelijk. Dank u wel. Dank we doen nog even snel eentje. Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. De Jong Amersfoort. Dag meneer De Jong. Hoi. Ik vind dat het juist andersom moet. De rechtsbescherming moet weer teruggebracht worden aan de, de commerciële werknemers. Want ik ben het voorbeeld. Samen met mij zijn 800 mensen. Toen een bedrijf, een overheidsbedrijf, vercommercialiseerd werd... Ja. ben ik ontslagen met 800 mensen die banen bleven bestaan. Oké. Okay. Dank u wel.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 Swan Lake on Ice. Tchaikovskys meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari exclusief in het nieuwe luxortheater in Rotterdam. Een spectaculaire en betoverende theatershow. Kaartverkoop nu gestart op swanlakeonice.nl Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op eens op...